1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Een forse stijging van een aantal nieuwe kankerpatiënten verwacht. Geterroriseerd Marokkaans gezin stapt naar de rechter. Een kamernoot onder studenten verder opgelopen. Het weer. Vanmiddag bewolkt met vanuit het westen overal regen... en een temperatuur rond 19 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vanavond worden de buien intensiever en blijft het waaien. Morgen iets minder wind. Het blijft wisselvallig. En het wordt een graad of 18. Vanaf vrijdag pas weer wat warmer. Het aantal nieuwe gevallen van kanker zal de komende jaren stijgen met 40 In 2020 zullen er 123.000 nieuwe patiënten bijkomen. Dat aantal ligt nu rond de 90.000 nieuwe patiënten per jaar. KWF Kankerbestrijding ziet dan ook een enorm probleem voor de kankerzorg in Nederland. De gezondheidszorg moet zich hierop voorbereiden, vindt KWF Kankerbestrijding. Een verslag van Jeroen de Jager. Dik rapport. Heel dik rapport, maar weinig tekst en dat is een voordeel. 275 pagina's stelt het rapport Kanker in Nederland tot 2020, trends en prognoses. Veel grafieken waar allemaal hetzelfde uit blijkt. Een stijging dus van 40% in 2020 van het aantal nieuwe gevallen van kanker hoogleraar kanker-epidemiologie Bart Kiemenij. Nou, op zich zijn dat enorme toenames. Dat zijn enorme uh, snel stijgende trends. Uh, het is wel verklaarbaar. Dus we kijken er nog niet echt van op. Maar het zijn wel enorme stijgingen, dat wel. De belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Een grotere groep mensen wordt steeds ouder. Uh, daarnaast stijgt de levensverwachting ook nog steeds. Die is nu gemiddeld zo'n 80. Uh, 78 voor mannen, 82 voor vrouwen. Maar die blijft maar stijgen. Kanker is een ziekte die voorkomt, met name voorkomt op oudere leeftijd. Dus dat betekent ook door de combinatie van die twee, die vergrijzing en het feit dat kanker voorkomt op oudere leeftijd, dat er steeds meer patiënten zullen komen. Kanker wordt dus steeds meer een ouderdomsziekte. Belangrijke boosdoener is de kanker als gevolg van roken. 30% van de nieuwe gevallen is daarop terug te leiden. En dan zie je bijvoorbeeld nu steeds meer vrouwen met dat soort kankers. Omdat uh, we nu de effecten zien bij, uh, van het meer gaan roken van vrouwen in de 70e jaren van de vorige eeuw. De echte piek in nieuwe gevallen is trouwens pas in 2040 te verwachten. Hoe dan ook, zegt Kiemenij, zul je moeten kijken hoe je de kankerzorg anders inricht. Hoeveel specialisten hebben we nodig? Hoeveel uh, medische zorgverleners hebben we nodig? Uh, voor mij als, als epidemioloog is ook heel erg belangrijk dat we uh, toch weer uh, zien hoe belangrijk het zou zijn om meer aandacht te schenken aan preventie. KWF Kankerbestrijding zal met dit rapport de politiek benaderen om keuzes te maken. Directeur Michel Rudolfi. En dat betekent dus een enorme impact niet alleen op de zorg... maar ook met betrekking tot informatie. En omdat de overlevingskans van kanker toeneemt... is er natuurlijk ook ongelooflijk veel nadruk nodig op het gebied van nazorg. En dan praat je over psychosociale zorg. Je praat over uh, revalidatie. Je praat over reintegratie. Allemaal aspecten waar we op dit ogenblik heel veel aandacht voor vragen... Eh, naar aanleiding van deze cijfers. Aan de overheid en aan u en mij nu dus de keuze... om deze trends en prognoses anders te laten uitpakken. Jeroen de Jager. De GroenLinks-Kamerlid Peters ziet geen belemmeringen om goed te kunnen functioneren als Kamerlid. Peters lag de afgelopen tijd onder vuur nadat ze was beschuldigd van belangenverstrengeling... bij het toekennen van subsidie aan haar huidige partner toen ze nog diplomaat was. Peters, die sinds de affaire nog geen interviews had gegeven aan radio en tv... benadrukte vanochtend dat in het openbaar verantwoording is afgelegd over de gang van zaken... en ze ziet vertrouwen in haar functioneren. Buitenlandse Zaken kwam vorige maand tot de conclusie dat Peters in 2005 niet is beïnvloed door haar PV gevoelens maar dat ze de Nederlandse ambassadeur... eerder openheid had moeten geven over haar relatie met de man. Peter zelf daarover. Dat herken ik. Die, uh, die beschreven handelswijze respecteer ik. En daarmee is eigenlijk voor mij de kuis af. Het enkele feit van opspraak is natuurlijk nog niet een reden... om een deukje te hebben. Vandaag is de eerste vergadering van de Kamer na het zomerreces. Het nederlandse gezin uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn... dat eind juni is ondergedoken... spant een rechtszaken aan tegen de gemeente en de politie. Het gezin werd maandenlang geterroriseerd door buurtjongens. Met een zogenoemde artikel 12-procedure wil de familie afdwingen... dat de politie alsnog overgaat tot opsporing en vervolging van de daders. Ik praat erover met de advocaat Jehudi Moskowitz. U staat het gezin bij. Meneer Moskowitz, waarom heeft justitie de jongens niet vervolgd? Ja, dat is dezelfde vraag die wordt gesteld uh, als in de zaak van uh, het homostel uit diezelfde wijk. Ja. Um, bij dit gezin uh, is er net als bij het uh, eerste stel uh, sprake van een reeks van aangifte uh, verspreid over een jaar. Um, verdeeld uh, onder uh, een woninginbraak, uh, vele vernielingen, bekrassingen van de auto met een hakenkruis bijvoorbeeld, het uh, inbrandsteken van de auto, etc. Um, nou, het mogen duidelijk zijn dat het erg moeilijk is om de daders te pakken. Maar er zijn wel degelijk aanwijzingen, althans dat is de stelling van mijn cliënten... om ja. um, uh, alsnog tot een vervolging te kunnen komen. En um, daarnaast, uh, als gevolg van al deze incidenten... heeft uh, dit gezin uh, uh, moeten vluchten uit deze wijk. Ja, dus, uh, maar de politie zegt dus dat er geen bewijs is... Um, nou, er zijn een aantal CPO's. Of niet genoeg? Uh, na, ja, kijk, zij ze zeggen dus inderdaad dat er niet genoeg bewijzen zijn. om deze mensen uh, uiteindelijk succesvol te kunnen vervolgen. Mm -hmm. um, nou, daar uh, is uh, het gezin het niet mee eens. En zij willen dat het Hof daar nogmaals naar kijkt. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat. Uh, op zijn minst bij één van de incidenten dan iemand wordt vervolgd. Want die daders moeten gewoon bestraft worden. Ja, en, maar de politie zegt en justitie van dat gaat niet lukken. En u denkt dat wel. Waarom denkt u dat dat, dat wel gaat lukken? Um, nou, er zijn verschillende uh, onderzoeken... Gedaan hmm. en uh, de informatie die daaruit is voortgevloeid, ik er moet nog een groot deel te krijgen. Maar ik ben van mening, samen met mijn cliënten, dat er wel degelijk aanwijzingen zijn om in ieder geval mensen te kunnen vervolgen of een, een bevel kan komen tot extra onderzoek. Ja, en dan hoopt u dat dat overgaat over tot opsporing en vervolging? Nou ja, kijk, die artikel 12-procedure is complementair aan de uh, zaak voor de schadevergoeding. Uh, net zoals in de zaak van het uh, homostel, uh, zijn we eerst begonnen met de artikel 12-procedure. Nou, en is, uh, dat is om politie en justitie uh, te dwingen alsnog tot vervolging over te gaan, of tot opsporing op zijn minst. Ja, precies. En ja. Uh, dat heeft geleid, die artikel 12-procedure, tot een uitspraak van het Hof. dat nalatig is gehandeld door politie, justitie en de gemeente. In de zaak van het homostel? Precies. Ja. Nou, uh, Stel nou, men zal ook in deze zaak niet kunnen komen tot uh, een uh, bevelde vervolging. Mm -hmm. Maar wel kunnen concluderen dat er inderdaad, uh, of inderdaad, dat hier ook uh, nalatig is gehandeld. Dan is dat uh, sterk voor de procedure, voor de schadevergoeding natuurlijk. Ja, de schadevergoeding van wie? Van politie en justitie? Ja, want deze mensen uh, hebben dus ook duidelijk niet de bescherming gekregen die ze hadden moeten hebben. Oké, okay. dus even kort samengevat, u wilt in eerste instantie dat politie en justitie overgaat tot uh, opsporing en vervolging. En zo niet, dan wilt u uh, dat wegens nalatigheid politie en justitie een schadevergoeding toekennen aan uw cliënt? Uh, ja, nou, mijn cliënten, net zoals iedereen, die hebben natuurlijk een hoop geïnvesteerd in hun woning. Ja. Um, ja, denk aan het inrichten van uh, de tuin, uh, nieuwe vloerbedekking, et cetera. Ja. Nou, dat zijn niet geringe investeringen ja. voor een modaal gezin, sowieso. Um, zij hebben uh, halverwege februari hun uh, woning overlaten. verlaten. Mm -hmm. Toen is gezegd door de gemeente: kom alsjeblieft terug. Want wij willen ervoor zorgen dat uh, de, de uh, wijk weer veilig wordt. En duurder kunt blijven wonen. Toen zijn ze teruggekomen. En toen is dit van voren aan begonnen. Ja. En zijn ze, ze zijn weer weg? Zij zijn ondergedoken. Ja, ja. Hoe gaat het nu met ze? Nou ja, in haar omstandigheden gaat het nu goed. Uh, uh, een rustige omgeving. Uh, inmiddels is de, de vrouw van mijn cliënt is bevallen. Mm -hmm. uh, en de kinderen gaan weer naar, een, een, uh, naar school. En uh, ja, het is nu gewoon het leven weer opnieuw oppakken. Oké. Okay. Goed. Uh, binnenkort, dus die uh, artikel 12 procedure. Uh, wij zullen daarop wachten. Houdt u ons op de hoogte. Dank u wel voor uw uh, uiteenzetting, uh, advocaat Moskowitz. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal. Het Ewoud de Jong. Militaire konvooi uit Libië dat gisteren aankwam in Niger... is nu op weg naar de hoofdstad Niamey. Dat meldt een ooggetuige in de stad Agadez... waar het konvooi gisteravond via Algerije aankwam. Niamey ligt vlak bij de grens met Burkina Faso... een land dat kolonel Gaddafi asiel heeft aangeboden. Het konvooi bestaat uit Libische militairen en tuareg nomaden die als huurlingen voor Gaddafi hebben gestreden. Volgens de Libische overgangsraad heeft het konvooi geld bij zich. Dat is meegenomen uit een filiaal van de Libische Centrale Bank in Sirte. Of Gaddafi zich in het konvooi bevindt is onduidelijk. Gaddafi's woordvoerder zegt dat hij nog steeds gezond en wel in Libië is. Het openbare leven in Italië ligt deels plat door een staking van de grootste vakbond van het land. Tienduizenden mensen zijn de straat opgegaan om te protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen. Medewerkers van onder meer het openbaar vervoer, scholen en ziekenhuizen hebben het werk neergelegd. Ook zijn diverse musea en grote toeristische trekpleisters zoals het Colosseum in Rome gesloten in verband met de staking. De regering van premier Berlusconi wil meer dan 45 miljard euro bezuinigen. Het tekort aan studentenkamers is flink opgelopen. Volgens studentenvakbond LSVB was er vorig jaar nog een tekort van 20.000 studentenkamers. En nu zijn dat er ruim 30.000. Een stijging van 50% dus. Ook de wachttijd voor een kamer wordt steeds langer. Martijn van der Zanden ging op zoek naar een verklaring en een oplossing. De kamernood. Ieder jaar horen we er weer iets van. Pascal van LSVB. Maar dit jaar is hij wel erg groot, hè? Ja, vorig jaar was hier 20.000, maar dit jaar zijn er nog 10.000 gewoon bijgekomen. Dus de totale kamernoot tot dit moment is 30.000 kamers. Hoe komt die stijging? Het komt vooral omdat er steeds meer studenten komen en er gewoon niet genoeg gebouwd wordt. De kamernoot is iets wat we, ja, wat ik al zeg, dat horen we ieder jaar. Gebeurt er dan helemaal niets? Je zou zeggen dat als het elk jaar terugkomt dat de politiek in moet zien dat er gewoon extra kamers nodig zijn. Maar elk jaar opnieuw verzaken ze. En ik hoop dat ze dit jaar gewoon er iets aan gaan doen. Bij Kansas, dat is het kenniscentrum voor studentenhuisvesting... hebben ze ook wel een verklaring voor het kamertekort. Natuurlijk, onze eigen investeringsruimte is altijd een zorg. Dan heb je genoeg geld om te kunnen investeren? Genoeg bouwlocaties, er moet wel plek zijn voor die kamers. De kamers moesten steeds maar groter worden. Daarvan hebben we ook samen met de LSVB geconstateerd... dat de kamers wel een stukje kleiner mogen. Studenten moeten ook steeds langer wachten op een kamer. Dat weten ze ook hier. Wachttijden van twee jaar, drie jaar zijn geen uitzondering meer. En dan moet je wel echt aan de bak, want het kan natuurlijk niet zo zijn... Dan een straks klaar is met zijn studie en nog geen kamer heeft. Dus we moeten volop aan de bak. En wat wij eigenlijk zeggen is dat dit het najaar wordt van de studentenhuisvesting. En er lijkt inderdaad iets te gebeuren. Want de overheid werkt aan een heus actieplan. Met daarin uiteraard een aantal maatregelen. Van kleiner bouwen tot meer investeringsruimte voor corporaties. Maar ook dat gemeenten en universiteiten, en dat is nieuw, hun steentje gaan bijdragen. Hoe moeten ze dat doen? Gemeenten kunnen met elkaar afspreken dat ze geen extra bouwregels bovenop het bouwbesluit hanteren locaties ter beschikking stellen. Dat zijn toch een aantal maatregelen die echt zo aan de rijk zetten. Nog even naar de LSVB, want er zijn heel veel studenten weer die nu weer begonnen zijn aan hun studie... die bijvoorbeeld geen kamer hebben. Nog tips voor ze? Ja, zoek niet alleen bij corporaties, maar ga ook zelf kijken bij studiegenoten, vrienden die al studeren. Via via is denk ik nog de beste manier om een kamer te regenen. Een basisschool in Tolkamer in Gelderland is vandaag en morgen dicht vanwege een vlooienplaag. De insecten zijn via steenmarters de school binnengekomen. Het is niet de eerste keer dat de basisschool door vlooien van steenmarters wordt geplaagd. De roofdieren komen al een aantal jaren de school binnen. Een ongediertebestrijder is nu bezig de insecten de dood te spuiten. en Daarna moet de school worden gelucht en moeten de steenmarters het gebouw worden uitgewerkt. De dieren mogen niet worden gedood omdat de steenmarter een beschermde diersoort is. Sport. Na de eclatante 11-0-overwinning op San Marino... speelt het Nederlands voetbal vanavond in Helsinki tegen Finland. Oranje heeft uit de resterende drie EK-kwalificatiewedstrijden... nog vier punten nodig om zeker te zijn van het EK... dat volgend jaar in Polen en Oekraïne wordt gehouden. Aanvoerder Mark van Bommel weet dat onderschatting tegen de Finnen... na het makkie tegen San Marino op de loer ligt. Ja, dat is weer de uitdaging om vanuit een 11-0... waarin iedereen heel makkelijk zal kunnen denken van dat, dat, wordt, dat wordt wel heel even makkelijk gedaan dinsdagavond. Dat is weer de kracht om nou die knop om te zetten. Maar dat hebben we al vaker bewezen en gedaan in de afgelopen kwalificatierijksen. Die wedstrijd in Schotland bijvoorbeeld. Of na die wedstrijd in IJsland waar we ons kwalificeren tegen Noorwegen thuis. hebben we toch laten zien dat we gewoon die knop op kunnen zetten en gewoon heel goed kunnen voetballen. En die wedstrijden gewoon kunnen winnen. Oranje speelt in oktober nog tegen Moldavië en tegen Zweden. BSV'er Stanislav Manolev heeft zich enkele dagen nadat hij bedankte... voor de nationale ploeg van Bulgarije alweer beschikbaar gesteld. Manolev bedankte nadat bondscoach Lothar Matthäus hem niet had opgenomen... in de selectie voor het EK-kwalificatieduel van vanavond tegen Zwitserland. De Duitser verweet Manolev niet serieus te hebben getraind... in aanloop naar de met 3-0 verloren interland van vrijdag tegen Engeland. Turnster Sanne Wevers kan niet deelnemen aan de wereldkampioenschappen volgende maand in Tokio. De 19-jarige Wevers heeft zich teruggetrokken vanwege een enkelblessure die ze opliep tijdens een training. En nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal kankerpatiënten in Nederland neemt de komende jaren fors toe. Tot 2020 stijgt het aantal nieuwe patiënten met 40 naar 123.000 per jaar. Blijkt uit cijfers van KWF Kankerbestrijding. Het Marokkaanse-Nederlandse gezin uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn... dat werd geterroriseerd door buurtjongens... spant een rechtszaak aan tegen de gemeente en de politie. Het gezin wil dat de politie alsnog overgaat... tot opsporing en vervolging van de daders. En het tekort aan studentenkamers is flink opgelopen. Volgens de studentenvakbond LSVB was er vorig jaar... nog een tekort van 20.000 studentenkamers. En nu zijn dat er ruim 30.000. Dit is Radio 1. En CRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Kijkt u ook wel eens op de etiketten van uw boodschappen? En in hoeverre bepaalt dat uh, de inhoud van uw winkelwagentje? Dus wat daarop staat op die etiketten. Deel 2 van het radiodagboek van zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal. Die staat vanaf deze week weer in de theaters met een nieuwe show: Heimwee naar de hemel. Van Roosendaal leidt al jarenlang een bestaan... waarin alcohol en sigaretten een grote rol spelen. Ik heb wel eens uh, een periode niet gedronken. Een paar maanden of zo, maar dat is alweer een tijdje geleden. En uh, ja, af en toe drink ik twee, drie dagen niet of zo. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden als ik er zo nu over nadenk. Ja, en na half en de stelling daarin. De politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten... aan een onafhankelijk instituut. De beurzen boekten gisteren opnieuw forse verliezen... en het vertrouwen in een aanpak van de eurocrisis neemt met de dag af... Minister van Financiën Jan Kees de Jager die praat vandaag in Berlijn over een nieuwe aanpak om de crisis tegen te gaan. Maar zijn politici wel in staat om die eurocrisis te bestrijden? De politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. staat vanmorgen ook in de Volkshand. Sienbrand Haarsma van, Buma, van Haarsma Buma, moet ik zeggen, de fractievoorzitter van het CDA, zegt dat hij is straks ook te gast is. En u mag meepraten en zeggen of u het eens of oneens bent met die stelling. Dat kan door te sms'en.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 Kijkt u überhaupt wel eens naar de kleine lettertjes op de etiketten van uw boodschappen? Het opinieprogramma Altijd Wat, de collega's van de RCV Televisie deed hier onderzoek naar. En wat blijkt? We hebben een enorme behoefte aan een duidelijk etiket... waarop in één oogopslag te zien is of een product gezond is of niet. En Lunch vraagt zich dus af in hoeverre bepalen etiketten van voedingsproducten... de inhoud van onze winkelwagentjes. Je praat erover met Hans van Trijp, hoogleraar marktkunde en consumentengedrag aan de Universiteit van Wageningen. En ook parttime onderzoeker van Unilever. Dag meneer van Trijp. Goedemiddag. Hoe loopt, u, hoe loopt u zelf eigenlijk in de supermarkt? Rond de hele tijd met de neus op die etiketten? Nee, bepaald niet. Ik loop altijd heel snel uh, door de supermarkt. Omdat de parkeermeter maar 20 minuten heeft, uh, <laughs> moet dat binnen 20 minuten. Dat is weer een ander probleem. Maar le u leest die etiketten dus zelf ook eigenlijk niet? Nee, ik lees ze zelf ook niet. Nee, nee. Kent u wel alle stoffen die op die etiketten staan? Uh, de stoffen die aan de voorkant staan, dus als het gaat om uh, de etiketten die voorop staan op de, de, de verpakkingen, die ken ik wel. Ja. Dus dat ja. is zout, suiker, vet. Uh, <laughs> ja. dat maar de achterkant, dus uh, al die, die codes die erop staan, die, die kent u ook niet uit uw hoofd? Nee, de kleine letters op de achterkant, die, uh, die kan ik zelfs al niet meer lezen en die uh, ken ik ook allemaal niet. Nee, nee. U doet uh, onderzoek naar de effecten van die uh, logo's op voedingsmiddelen, want daar gaat het dan met name over. Die zeggen hoe gezond of ongezond producten zijn. Hè? Wat is nou de Tot. belangrijkste conclusie van dat onderzoek? Nou, de belangrijkste conclusies zijn er eigenlijk twee, denk ik. Ik denk dat, we dat onderzoek laat zien dat die logo's en labels inderdaad wel een effect hebben op het gedrag van mensen. Het helpt ze om, om te weten te komen wat erin zit. Als ze de achterkant niet lezen, geeft ze dat informatie ervoor op. En een aantal van die logo's die hebben ook effect op de gezonde keuzes die mensen maken. Maar tegelijkertijd zien we dat als je mensen niet van tevoren duidelijk instrueert of duidelijk met een idee... Uh, zo'n taak instuurt van gaat gezond product kopen, dat ze er eigenlijk niet op letten. Nee. Dat ze juist heel sterk op de ingrediënten letten. En het probleem is volgens mij toch ook dat er meerdere logo's zijn in Nederland? Er zijn in Nederland meerdere logo's, maar er zijn eigenlijk twee grote logo's. Eén is het uh, klavertje van Albert Heijn en het andere is het IKIS bewust logo. En die worden op dit moment uh, met elkaar in verband gebracht tot één nieuw logo. Ja, en dat klavertje, waar staat dat dan ook weer voor? Nou moet ik eventjes uh, passen. Wow. Maar het, het, het is eenzelfde soort uh, indeling als, uh, als voor het ikies bewust logo. Dus hoeveel suiker er toegevoegd is, hoeveel zout erin zit, hoeveel vet totaal erin zit, ja. hoeveel verzadigd vet. Ik, ik, ik word hier ingefluisterd dat het klavertje vooral ook voor biologisch staat. Nou, Het klavertje kent een aantal varianten en een daarvan is ook het, uh, de biologische kant. Ja. En, en, en dat heeft dus effect ook op het koopgedrag van consumenten? Ja, het heeft effect op het koopgedrag van consumenten. Maar zoals ik al zei, als je, als je mensen dus niet echt met een idee de winkel instuurt van ga nou eens iets gezonds kopen. Dan kijken ze eigenlijk om die labels en logos heen. Dus het, zijn niet, uh, het is niet zo dat die labels en logos heel spontaan grote aandacht trekken bij mensen. Nee, die moeten want, wel op gefocuseerd zijn. Nee, want uit het onderzoek van de collega's van TV van Altijd Wat uh, bleek dat, dat heel veel mensen die huidige logos en ook de informatie onduidelijk vinden. Ja, dat klopt. Die logo's zijn uh, moeilijk te interpreteren. Dat het, het is uh, moeilijke informatie die je kwijt wil. En de vraag is eigenlijk op hoeveel detail je dat aan mensen over wil dragen. En daar zie je dus verschillen tussen die logo's. Je hebt logo's die geven hele gedetailleerde informatie. Dus hoeveel gram zit erin? Misschien nog hoeveel procent is dat van je nodig hebt? Je hebt een type logo's dat zegt nou we doen het met kleuren. Dat is wat makkelijker voor mensen. Dus dan geven we met rood, oranje, groen aan. Is dit nou veel suiker of weinig toegevoegd suiker? Is het veel zout of weinig? En je hebt logo's die zeggen van, nou, dit is een soort keurmerk. Als het product voldoet aan de eisen die de Wereldgezondheidsorganisatie gesteld heeft, dan krijgt hij een klavertje of een ik-bewust logo. Ja. Dus die logos verschillen daar een beetje. In Nederland kennen we dus vooral dat ik kies Bewust Logo en de GBA. Dat is een etiket waarop we kunnen lezen hoeveel procent het product bijdraagt aan wat je dagelijks zou mogen eten aan energie. Onze verslaggever Anne van der Veen, die vroeg vanmorgen in de supermarkt of mensen op etiketten letten bij hun keuze voor een product en of ze bekend zijn met dat ik kies Bewust logo. Ja, dat het uh, goed gekeurd is. Dat het extra goed is, geloof ik. Zou dat het zijn? Ik denk het wel. En dan er staat eronder: Ik kies bewust. Ja. Ja, ik denk dat het net zoiets is als uh, wat met uh, BCL uh, of zo. Dus... Nou, laten we zeggen dat als ik het heb, dan denk ik, uh, voel ik me er beter over. Maar ik zoek er niet specifiek naar. Ja, ik geloof daar nooit in. Ik heb een beetje het idee dat dat door producenten ook er gewoon op wordt gezet. En dat het zogenaamd heel gezond is. Ik weet zelf wel wat gezond is, dus dan, daar kies ik zelf wel voor. En het, ik kies bewust logo. Kijk, ik zie er hier een, hier een en hier een. Ja, oh, dat ken ik eigenlijk niet. Dat is... Uh... Nee, dat, hebben wij, dat heb ik nog niet gezien. Maar ja, mijn man is het er ook niet altijd mee eens. Die denkt, laat maar. Dus, nou ja, dan mixen we dat zo'n beetje. Nee, is dat dat vinkje zo? Soms. Maar dat zegt niet alles voor mij. Maar als u moet kiezen tussen iets met dat vinkje en zonder vinkje, wat dan? Uh, ja, dan kies ik toch wat de beste is. Dan kijk ik niet naar dat vinkje. Ga ik zelf nadenken? Nou, kijk, mijn budget is dermate laag dat ik eigenlijk uh, nooit dingen eet die uh, erg slecht zijn. Een pakje melk, een smeerkas en een beetje gehakt. Want uh, ja, ik ben een uh, single, dus ja, ik heb niet zo heel veel nodig gelukkig. Maar let uh, toch wel een beetje meer op de prijzen. Ja. Omdat dat niet duurder kost. <lacht> ja. Dus liever iets goedkoper dan iets gezonder. Ja, het is allemaal gezond. Anders verkopen ze het niet. Heeft u enig idee wat er op zo'n etiket staat? Ja, Volgens mij de inhoud, uh, wat erin zit, wat er van gemaakt is, als ik uh, goed begrijp. Jong meisje nog, wat heb je nodig? Red Bull, uh, omdat ik energie nodig heb. Ingrediënten? koolzuurhoudend water, vitamines, nicotinamida, 40% van de ADH. En pantoteenzuur, 40%. Zou het goed voor je zijn? Ja, ik denk het wel. Toch wel. ADH, op een etiket, wat betekent dat? Dat weet ik niet. Uh, uh, nee, daar let ik niet op. Weet je wat het is? Uh, algemeen, uh, nou ja, wat er nodig is uh, in de dagelijkse hoeveelheid voeding. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Ja, nee, dat zegt me ook niet zoveel. Nee, ik weet zelf wel wat ik... Uh, ik heb dat niet zo nodig. Dat uh, iemand zegt wat ik moet eten. Maar toch komen er steeds meer dingen op een etiket en op een potje ja. te staan. Heeft dat dan helemaal geen zin? Bij mij niet, maar bij anderen misschien wel. Dan denkt de commercie waarschijnlijk dat we dat nodig hebben. Of de overheid, hè? die wil ook heel graag kiezen voor ons. Heb ik het idee. Ja, uh, dat zijn de reacties in de supermarkt. Uh, meneer van Trijp, komt u wel bekend voor, denk ik, hè, dit? Komt me heel bekend voor. Je, je hoort eigenlijk terug dat mensen lang niet altijd op uh, gezondheid letten. Nee. Dat ze ook iets opti te optimistisch zijn, denk ik. Dat ze zelf wel de goede keuzes uh, kunnen maken. Dat ze een beetje, ja, uh, liever geen betutteling hebben van de overheid. Hè? Dus dat ze liever niet uh, gezegd wordt wat ze moeten doen en wat goed en uh, niet goed is. Dus ja, een aantal van die dingen kwamen, een afweging met prijs en smaak, dus een aantal ja. van die dingen kwamen duidelijk terug. Maar ook wel onduidelijkheid toch, want bijvoorbeeld dat ik kies bewustlogen, dat zit dan ook op chips en chocolade. Ja, volgens mij wat voor chips of chocolade je ook eet, dat kan toch eigenlijk niet goed zijn? Ja, dat is dus een beetje de vraag van hoe je, hoe je voedingsvoorlichting wil doen. Hè? Of je wil zeggen van alle producten die ongezond zijn, moet je eruit laten. Dus dan ga je individuele producten, een hele productgroepen afrekenen. Of dat je zegt we moeten mensen stapsgewijs vooruit helpen. Dus binnen een bepaalde categorie. Het is een utopie om te denken dat mensen geen chips meer zouden eten. Maar laat ze dan schuiven naar de gezondere variant binnen die chips. En dat is een beetje ja, welke filosofie je aanhangt. En die logo's gaan natuurlijk een beetje op die geleidelijkheid uh, zitten. Ja. Wat denk ik ook heel logisch is en ja. het meest effectief. Nou zei u dat straks al even, he, van dat in, in andere landen worden wel uh, die, die kleuren gebruikt. In Engeland heb je dat traffic light systemen, dus eigenlijk een stoplicht. Uh, ja, eigenlijk heel recht toe, recht aan. Rode stip is ongezond, groen is gezond en oranje zit er tussenin. Waarom doen we dat hier in Nederland niet? Dat is op zich een goed systeem. We hebben ook onderzoek ernaar gedaan, ook in Nederland. En dan zie je dat het, als je ook calorieën erbij zet... dat het even goed werkt als het IKB-logo. Je ziet in Engeland dat het beter werkt dan het IKB-logo. Dat heeft te maken met in hoeverre mensen bekend zijn met die labels en logo's. De kracht van dat stoplicht is natuurlijk de hele, de symboliek in de kleuren. Ja. En dat is ook tegelijkertijd zijn zwakte. Omdat, wil je dit echt gaan implementeren... dan zal je toch ook de bedrijven nodig hebben. En die bedrijven zijn natuurlijk niet zo happig om een individuele zakchips met rode stippen te hebben laten liggen. Dus ja. het is veel meer een stok voor de slechte producten dan het per se een wortel is voor de goede producten. Ah. Maar ja, goed, de, zijn, we er dan, zijn we dan voor die bedrijven die die slechte producten in de, in de winkels gewoon nu hebben liggen of, of zijn we er voor de consumenten die we graag zonde willen hebben? Nou, ik denk voor allebei. Ik denk dat als je als overheid uh, alleen maar geleidelijk hè, alleen maar dat proces wil faciliteren en begeleiden en niet, uh, niet in wil grijpen met wetgeving, dan zul je die bedrijven natuurlijk keihard nodig hebben. En we kunnen wel blijven hopen dat mensen spontaan alleen nog maar goede producten gaan kopen. Maar dat is natuurlijk een proces van geleidelijkheid. Mm. Dat is er geleidelijk ingeslopen, die ongezonde voeding. En dat zal er ook weer geleidelijk uit moeten sluipen. Ja. Want ik begrijp dat uit het onderzoek wat vanavond gepresenteerd wordt bij altijd wat. De, de meeste mensen toch wel enthousiast zijn over dat stoplicht. 90% vinden het overzichtelijker. En 65% wil het zelfs wel als etiket in Nederland invoeren. Ja, dat is, dat is heel fijn om te weten. Maar ook hier geldt weer dat de weg naar de hel geplaveid is met goede intenties. Want dat onderzoek laat zien dat wat mensen zeggen en hoe ze zich voelen bij labels en logo's, en of ze tegen ons zeggen dat ze gaan gebruiken, dat dat lang niet altijd een goede voorspeller is of ze dat feitelijk ook gaan doen in hun keuzegedrag. Ja. Dus je zou die labels veel meer moeten uittesten op wat voor effect ze nou hebben... om feitelijk het gezondheidsgedrag, het, het keuzegedrag naar de gezonde richting bij te stellen. Ja. Goed, ik, ik dank u voor de uitleg. Hans van Trijp, hoogleraar marktkunde en consumentengedrag van de Universiteit van Wageningen... ook part-time onderzoeken bij Unilever. Vanavond dus in het opinieprogramma Altijd Wat van NCV. Vanaf uh, iedere dinsdag is dat nu. Het was altijd vrijdags, maar nu dus dinsdag. Vijf over negen. En daarin dan vanavond een uitgebreide reportage over dit onderwerp. Het Radio Dagboek.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 mijn zitten zit de bus, dus ik ben net op het trein gestapt. Want ja, ik begin weer aan mijn seizoen, dus dan moet dat vreselijk gebit... voor mij weer eventjes uh, uh, een beetje uh, uh, wit gemaakt worden. Of niet wit gemaakt, uh, uh, schank gemaakt worden. En dat is voor mij echt een feest. En dat heb ik echt van mijn 16e tot mijn 46e heb ik daar helemaal niks aan gedaan. Want ik heb een bloedhekel aan als mensen in mijn hoofd zitten... Maar nou, op een gegeven moment kon het gewoon echt niet meer. Dus ik naar de tandarts en ik heb het bij hun ook helemaal naar mijn zin. Het is net alsof ik een klein kind ben werkelijk. Ze hebben helemaal door hoe ze iemand die angstig is voor de tandarts. Hoe ze die uh, op hun gemak moeten stellen. Dus ik krijg echt als een jongetje van vijf ik complimentjes. Nou dat heb je jullie goed gedaan maarten. Dat heb je keurig schoongehouden jongen. Dus dan valt het nog mee dat ik niet met zo'n klein tandenborsteltje met zo'n tubetje signaal uh, naar huis mag. <laughs> Uh, nou, en ik vind dat dan dat ze die doen altijd van alles. Ja, die moet ook geld verdienen natuurlijk. Dus, uh, dus voor ze het weten... Uh, uh, ja, ze gingen op een gegeven moment, toen was ik 16 of 17... gingen ze helemaal foto's nemen om te kijken of ik een gaatje had. Ik denk van, ja, zo hem je erop, weet je En bovendien, de meeste gaatjes gaan gewoon weg. is dus in al die jaren dat ik niet dat het anders ben geweest... is er één keer een kies uitgedonderd. Voor de rest heb ik nooit ergens last van gehad. Behalve dat het er niet heel smakelijk uitzag. Maar dat is... Uh, dat vond ik in die tijd ook wel leuk... In een tijd waarin uh, iedereen er zo uniform mogelijk moet uitzien. Het is natuurlijk makkelijk om je te onderscheiden met een bijzonder slecht gebit. Of ik goed voor mezelf zorg? Ja, nou, bij Vlaar. Ja, met sommige dingen wel. Ik zorg in ieder geval dat ik genoeg rust. Wat ik de laatste jaren ook niet meer doe, is dat ik de kroeg in ga de avond voordat ik speel. Dat heeft gewoon allemaal met mijn stem te maken. Dat, uh, dat, uh, dat gaat niet. Dat geschreeuwen in de kroeg is slechter dan hard zingen. Uh, en voor de rest ben ik eigenlijk nogal uh, roekeloos, geloof ik. Tenminste, ja, ik heb het idee dat het wel meevalt, maar uh, als andere mensen mijn leefpatroon volgen, dan uh, worden ze een beetje misselijk. Ik rook heel veel, ik drink behoorlijk veel. Ik eet maar één keer per dag. Uh, ja, er zijn mensen die vragen zich af waar haal je die energie vandaan? Maar ja, het is zo, dat, dat, daar is mijn lichaam aan gewend geraakt in de. Loop de tijden. Maar als ik de statistieken bekijk, had ik al uh, vijf jaar dood moeten zijn. Maar ja, ik heb met mijn vriend al afgesproken... dat, dat uh, de tekst wordt op, in mijn overlijdensadvertentie. Maarten van vernozenzaal is gestopt met roken. Dat is natuurlijk een flauwe grap. Maar ik... Ja, joh, ik... Uh, ja, ook mijn huisarts en zo, die maken zich allemaal erger zorgen. Maar ja, verder ben ik tot nu toe gewoon nooit... Ja, weet ik veel. Ik ben niet ziek of zo, of nauwelijks. Ik, uh... Ja, die kater is na een uurtje ook wel weer verdwenen, weet je wel. Dan kan ik gewoon weer functioneren. Dus ik, ik, ja, ik ben echt ook een alcoholist zonder een alcoholprobleem. Dus dat is, ja, dan kan je dat allemaal wel willen veranderen. Of... Ik, nou, ik, ik weet het. Kijk, en nou zijn we er weer. Dit is nou, uh... dat is die hele wandeling wel waard. Het staat een mooie vleugel voor je. En dan kunnen we weer uh, speulen. Ik zing een liedje voor de hopelozen. Die eeuwenlang nog niet nooit werden verstaan. Misschien omdat zij andere wegen kozen. Die wij met goed fatsoen niet te gaan. Nou, ik kies naar mijn eigen ween idee ween... natuurlijk wel mijn gebaande pad. Het wijkt wel een beetje af van wat andere mensen doen. Maar het is voor mij natuurlijk wel een gebaand pad. Ik, ik snap wel op welk pad ik loop. Mensen in mijn omgeving niet allemaal, maar... Eigenlijk uh... vind ik me op dit moment behoorlijk aangepast. Of nou, nee, ik ben eigenlijk allemaal aangepast. Alleen ik vind het zelf redelijk normaal. Dus, dus... Holy mozes... Maarten van Roosendaal in zijn radiodagboek gemaakt door Ingrid Koning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. De politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. En we zijn benieuwd naar u, eens of oneens. Eerst nu Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Het Don Bosco College in Volendam mag het dragen van een hoofddoek verbieden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Volgens het hof mogen katholieke scholen grotendeels zelf bepalen... hoe ze met het geloof omgaan, als dat maar consequent gebeurt. En bovendien wisten islamitische leerlingen die een hoofddoek wilden dragen... van tevoren dat het Don Bosco College katholiek is.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 De Servische oud-legerchef Perisic moet 27 jaar de cel in. Joegoslavië-tribunaal in Den Haag acht hem schuldig aan moord, vervolging en aanvallen op burgers in Bosnië en Kroatië in de jaren 90. En een basisschool in Tolkamer, in Gelderland is dat. Er is Vandaag en morgen is die dicht vanwege een vlooienplaag. Insecten zijn via steenmarters de school binnengekomen. Het is niet de eerste keer dat de basisschool door vlooien van steenmarters wordt geplaagd. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws.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 Jurgen van der Berg. Het lukt politici voorlopig maar niet om de eurocrisis onder controle te krijgen. Het vertrouwen dat de Europese politieke leiders een oplossing vinden voor die crisis daalt met de dag. De beurzen reageren met forse verliezen, terwijl politici maar blijven zoeken naar die oplossing. Kunnen politici eigenlijk wel een goede oplossing bedenken voor de eurocrisis? Of is dat allemaal een maatje te groot voor ze? En kunnen ze niet beter een oplossing laten bedenken door een onafhankelijk instituut van wijze mensen? Ik praat erover met Sibrand van Haasma-Buma, fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer. Dag meneer Buma, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid over de stelling doorpraten. Hier is de eerste, de eurocrisis is een groeistuip van Europa. Nee. Politici moeten eens durven Europees te denken. Ja. Teruggaan naar de gulden is een sprookje. Ja. Nou, u mag uh, natuurlijk ook meepraten als luisteraar waar u ook maar bent. Uh, de stelling nog maar een keer. De politiek moet aan het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat na 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800 1101. U mag ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Um, de politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. Eens of oneens, meneer Buma? Ja, daar ben ik het mee eens. U kwam zelf al met dat idee ook, hè? Dat klopt, ja. ja. Um, waarom? Nou, waar het met name om gaat, is dit. De... Uh, Europese leiders zijn natuurlijk al langere tijd bezig... met het zoeken naar een oplossing. Maar als je uiteindelijk kijkt... waar zit de basis van het probleem wat we nu hebben... dan is het een schuldenprobleem. En wat mij zo verbaast... is dat landen die het diepst in die schulden zitten... ook het minst aan het zoeken zijn naar de oplossing. Ik denk aan Griekenland, maar ik denk ook bijvoorbeeld aan Italië. En dan zeg ik... het enige wat op een gegeven moment werkt... is dat de afspraken die we eigenlijk al gemaakt hadden in 2002, namelijk hou je begroting op orde, dat die nu is nageleefd worden. Nou, daarvan zie ik dat de politici elkaar er onvoldoende van uh, weten te overtuigen. En dan zeg ik, de sancties die we toen niet hadden kunnen afspreken... moeten we nu wel afspreken. En het moet een onafhankelijk orgaan zijn dat die sancties oplegt. En dus niet een vergadering van politici. Nee, juist geen politici misschien wel. Als het gaat om het opleggen van die sancties... moet je dat niet overlaten aan de politici die natuurlijk allemaal nationale belangen hebben op dat moment... Nogmaals, ik noem uh, Italië, maar ik denk ook aan Duitsland en Frankrijk... waar met name de Franse president niet zit te wachten... op dit soort uh, regels om die af te spreken. Ja, dat moet juist wel om het vertrouwen in de, in de sterkte van die euro terug te krijgen. En uiteindelijk is het toch de munt waarmee wij in Nederland... maar wereldwijd betalen, waarin wij heel veel export... En import hebben in Europa. Het is gewoon voor Nederland van levensbelang dat die overeind blijft. Ja, ik zag een, een tweet van Arie Sloot voorbij komen, uw collega van de uh, ChristenUnie, die zei: 'Nou, ik ben het eigenlijk wel mee eens. Maar laat uh, Buuma nou eens even uitleggen wat hij nou precies met dat instituut dan bedoelt. Wat, wat is dat dan voor club? Ja, nou, Ik ben al als eerste blij met die steun natuurlijk. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat in de politiek het besef aanwezig is... dat uiteindelijk het opleggen van die sancties... Um, niet meer een kwestie is van discussies en maar afwachten, maar gedaan kan worden. Welk institu instituut dat is, daar kan je aan verschillende instituut te denken. En er zijn verschillende die in het, uh, in het debat spelen. Maar waar het mij met name om gaat, is wat dat instituut moet kunnen. En uh, ik heb al genoemd, je zou het misschien moeten vergelijken... zonder het te kopiëren met het IMF. Denk aan de afspraken die nu zijn met Griekenland. Het IMF hoeft niet alle 181 lidstaten langs... voordat ze sancties opleggen tegen Griekenland. Die zeggen gewoon, je krijgt je lening niet... als je niet aan de voorwaarden voldoet. Nou, zo'n krachtig instituut hebben we in Europa nodig. Maar kan het niet gewoon het IMF zelf zijn? Nee, het IMF gaat natuurlijk heel duidelijk niet over de euro. Dat is een instantie die erbij komt op het moment dat een land moet lenen... Nou, op dat moment gaat het uh, IMF voorwaarden stellen en op zichzelf, dat is zonder meer waar, in deze fase merk je dat de, het IMF eigenlijk krachtiger is dan Europa zelf. Want we kijken eigenlijk naar het IMF, waarom? Omdat dat zo onafhankelijk opereert. Het IMF ja. heeft op dit moment geen politieke afweging om Griekenland ja. wel of niet die steun te geven. Maar ik en bij zou ons zeggen, verander dan nu de spelregels van het IMF en laat ze dit er ook bij doen. Ja, Voor een deel geldt dat, maar voor een deel hebben we natuurlijk ook Europese afspraken. Het is niet alleen het IMF, want het IMF wordt door nogmaals 181 landen ondersteund. En we moeten echt als eurogroep met die 17 landen de afspraken maken die we ook als euro hebben gemaakt. En dat was eigenlijk heel simpel bij de start. Geen tekorten, terug naar een, uh, een, een, een evenwicht op je betalingen. En uiteindelijk ook die, die nationale schuld naar beneden brengen. En dat zijn gewoon afspraken die we in Europa oh. hebben gemaakt. En die moeten we ook als Europeanen... Uh, gaan naleven. Ja. Dus het zou een soort Europees IMF moeten worden, onafhankelijk. Um, maar dan, dan heb je toch altijd nog het op de achtergrond dat, dat politici weer gaan bepalen wie daar dan allemaal in moeten. En dan heb je gelijk ook alweer de belangen die je mee gaan spelen. Nou, dan moet ik zorgen dat het onafhankelijk wordt. Maar als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de Europese Centrale Bank, dat is echt een onafhankelijk instituut geworden. Los van uit welk land de voorzitter komt. Ja, maar de basis en... is altijd wel een politieke keuze, toch weer. Dat is, dat is toch harde achter de schermen wie dat dan mag worden. En er zal ook één. Er zal altijd een keuze moeten worden gemaakt wie dat wordt. Er komt niet een voorzitter uit de lucht vallen. Dat is een feit. Maar als je eenmaal die keuze hebt gemaakt dan moet je niet vervolgens nog die persoon per geval... alle lidstaten langs moeten laten lopen of je er wel akkoord mee gaat. Nee, dan moet het ook gebeuren. En die moet ook in staat zijn om die landen die niet aan die regels voldoen... bij wijze van spreken onder curatelen te stellen... wat we nu veel te laat eigenlijk doen met Griekenland. Namelijk op het moment dat ze al diep in de problemen zitten... gaan we nog eens aanwijzingen geven hoe je de begroting op orde moet krijgen. Maar Europa zou in een eerder, eerder stadium moeten kunnen uitstippelen... dat er een pad moet naar herstel. En naarmate je dieper in die ellende komt... Moet dat orgaan ook meer macht krijgen? Goed, nu is dat een zaak van de politiek, de Europese politici. Nou ja, we hebben een paar jaar geleden gezien hoe dat ging. Hè, toen Frankrijk en, en Duitsland zelf op het randje kwamen of zelfs daar overheen gingen. Uh, nou ja, daar werd onderling werd dat even afge, afgetimmerd en, uh, en, en het mocht een tijdje. Waardoor andere landen ook weer zagen, oh ja, blijkbaar de grote landen kunnen dat doen. Uh, dan kunnen wij dat ook. Verwacht u dat straks ook niet bij zo'n instituut dan? Nou ja, daarom moet het juist via een instituut. Nogmaals, het probleem is nu inderdaad dat als puntje bij paaltje komt... in ieder geval een aantal landen zeggen van nou, dit doet zo'n pijn... we doen die bezuinigingen maar niet. Dat is op de korte termijn allemaal heel erg leuk... maar op de langere termijn leidt dat tot enorme schade omdat dat probleem er is, en zelfs nu nog, nu de crisis zo groot is... nu nog zo sterk in Griekenland en Italië, moet je zeggen... het kan niet meer zo zijn dat die landen een bondje vormen met andere landen... Hè, en zeggen van nou, de regels hoeven niet zo streng toe te passen. Nee, dan moet er een instituut zijn wat heldere regels meekrijgt. En natuurlijk, hè, vergeet dat niet, dat zijn politici die de regels vaststellen. Want we moeten dat controleerbaar Maar ja, wie, wie controleert dat inderdaad? Nee, het, het vaststellen van regels is absoluut een taak voor politici... die er ook door af op afgerekend kunnen worden... Door de kiezers. Dat is een heel belangrijk iets. Hè. Dat is echt verantwoording die je aflegt. Bijvoorbeeld verantwoording aan het Europees Parlement als je praat over een Europees instituut. Maar de keuzes die men maakt op het moment van zo'n crisis, op het moment dat de straf bij wijze van spreken, moet worden uitgedeeld, moet je niet aan de politiek nee, overlaten. Ze kunnen autonoom werken zo'n instituut. Ja, ja, kijk, als je een, een, een overtreding maakt in Nederland, dan stuurt men de politie op je af en dan gaat niet de gemeenteraad vergaderen. Eigenlijk is het precies hetzelfde. Ja, um, nog even. Ik, ik zag minister de Jager gisteren in de Wereld Wereldrijd door. Uh, en uh, daar werd hem ook gezegd: van. Uh, stel nou dat die Grieken er een potje van blijven maken. Hè, in de huidige situatie. Want u, u, ik weet ook de sentimenten in Nederland intussen wel. Uh, nou ja, ik weet niet precies hoe de percentages liggen. Maar heel veel mensen zeggen het dan: nou, loos die Grieken gewoon. Uh, de Jager zei: van, ja, dat kan niet. Want hè, het bekende verhaal: want dan, dan valt alles om. Uh, maar wat nu als zij moeilijk blijven doen en, en zeggen van nou, we doen het gewoon niet? Nou ja, daar is ook alweer het interessante van de, het IMF dat daar een rol heeft. Dat IMF zal niet kijken naar de vraag, is het politiek wenselijk wat er gebeurt? Maar heel simpel, Grieken, jij komt je afspraken na. En daarmee is het voor Griekenland ook veel duidelijker waar ze aan moeten voldoen. Maar ook veel duidelijker wat de consequentie is als ze er niet aan voldoen. Namelijk, dan krijgen ze hun lening niet. En dan is dat niet alleen voor de rest van Europa een probleem... maar voor ook, voor, ook voor Griekenland zelf. Want dat krijgt een ongelofelijke hobbel... als het op een gegeven moment geen geld meer mag lenen. Ja, ja. Maar dan moeten ze er misschien alsnog uit, dus. Nou, dat is natuurlijk niet uit te sluiten. Allemaal dit soort uh, toekomstvisies van de euro... Ja, dat is heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Waar het mij om gaat, is dat we op dit moment alles doen... om de euro juist sterk te houden. Acuut is de crisis in Griekenland. Nou, daar is het IMF op dit moment heel kritisch bezig om te kijken of Griekenland wel aan de eisen voldoet. Wat mij betreft gaat het erom dat Griekenland zich kwalificeert voor die eisen. Nou, zo niet gaat het IMF dus niet, en dat is nogmaals terugkomend op mijn punt... gaat het IMF niet eerst de 17 landen langs, wat vinden jullie ervan? Maar die zegt dan gewoon, jullie hadden afgesproken... als het niet voldoende daan wordt aan de regels, stoppen we met de financiering... en die zullen dat ook doen. Ja. ja, want ik, ik, ik vraag dat ook natuurlijk, omdat uh, er zijn partijen in het uh, Nederlandse parlement, ook nou de PVV voorop, maar goed, de SP vindt het ook, uh, hè, dat we eigenlijk gewoon helemaal weer uh, terug moeten, naar, misschien wel naar de gulden. En uh, daarvan zei u net, van ja, teruggaan naar de gulden is een sprookje. Ja, teruggaan naar de gulden is een sprookje. En waarom zeg ik dat zo hard? Omdat we kunnen wel weer een munt innoemen die we de gulden eh, noemen. Maar dan hebben we daarmee niet een munt waar we internationaal zomaar even onze betalingen mee kunnen doen. Dat zal een munt zijn die totaal anders functioneert dan de gulden zoals we die vroeger hadden. Vergeet ook niet dat in de laatste jaren die gulden al lang niet meer een vrije gulden was, om maar even zo te noemen. Maar helemaal vast was in zijn verhoudingen tot andere landen. Toen kon je ook al niet meer revalueren, re devalueren. Dus die gulden is, is inderdaad een sprookje van zoals het vroeger was. Maar we moeten erkennen dat we als Nederland... Heel de euro hebben, daar heel veel baat bij hebben... en dat het ook de munt is die in onze portemonnee maakt... dat we onze goederen kunnen kopen. Nog één voorbeeld waarom terug naar die gulden sprookje is... kijk naar Zwitserland. Zwitserland heeft een eigen munt en een hele harde munt. Dus kan je zeggen, nou is gunstig. Maar vervolgens zit men in Zwitserland met de handen in het haar... omdat men door die dure munt de producten niet meer kan verkopen. Ja, ja. Dus die zitten met hetzelfde probleem. Ja, het komt ook omdat de euro het zo slecht doet natuurlijk. Tuurlijk, maar wat je moment. dus ziet is dat als je als land... buiten zo'n muntunie gaat zitten en enige vorm van afstemming zal je moeten houden... dan krijg je meteen problemen op het moment dat dat grote, die grote gemeenschap zelf in de problemen komt... en eigenlijk zijn zelfs die Zwitsers op dat moment beter af... als ze gekoppeld zijn aan die grote gemeenschap daaromheen... waarvan de munt minder waard wordt. Nou, beginnen dus... Uh, u hebt vanmorgen dat verhaal uh, verteld in de Volkskrant. Hè, uh, ik, ik, ik, ik, het plan ging er al vaker rond. Ik geloof dat uh, Zalm van Twinkend ook iets soortgelijk zei... Hè, van zo'n instituut. Uw collega, zeggen uh, Jan Kees de Jager, die is er wel voor... Uh, maar ja, uh, uh, dat is Nederland nu. En, en dan de rest van Europa moet daar dus ook ja tegen zeggen. Nou ja, minister De Jager is op dit moment ook aan het rondreizen in Europa. En ook de minister-president is heel erg actief. Om andere landen ervan te overtuigen dat deze aanpak de enige aanpak is die op termijn werkt voor die euro. En dat het niet zo kan zijn dat andere landen voortdurend naar Nederland kijken van steun ons. Dan zeggen wij zorgen eerst maar eens dat je je begroting op orde krijgt. Ja. En, maar en maar goed, u u, ook, u de hebt de toch stil... gezegd dat, dat Sarkozy bijvoorbeeld heeft helemaal geen behoefte aan. Om, om nu zo'n zo instituut op zijn nek te krijgen terwijl die straks moet uh, herkozen worden? Nou, dat, vind ik dus, dat is absoluut één van de grote hinderpalen bij die euro. Dat Frankrijk heel lang aarzelt bij dit soort maatregelen. Maar ook Sarkozy zal op een gegeven moment met de rug tegen de muur komen te staan als hij niet handelt. Want dan zal ook zijn, uh, leningen, zullen ook zijn leningen steeds duurder worden. En zal hij zich moeten afvragen hoe gaan we de toekomst die euro overeind houden. En ook dan zal hij moeten laten zien, bijvoorbeeld aan de internationale markten, dat hij het het terugdringen van die schulden... serieus gaat nemen. Ja. En dat kan dus heel goed met een afspraak als deze. Dat is ook een signaal dat Europa het serieus gaat nemen... en niet alles maar blijft praten. 21 juli is anderhalve maand geleden. En eigenlijk zijn we sindsdien geen stap verder. Nee, nee we zijn volgens mij nog steeds bezig... om alle punten en comma's in dat hele verdrag te krijgen. Ja, precies. Nou, en dan gaat het vanmiddag nog over de Finse deal. Nog weer een, een uitlopen van dat hele verhaal. Daar gaat de jager eerst maar eens over in, in de slag met zijn ja. collega's. Want dat is natuurlijk ook nog... een Verhaal. Ik begrijp dat er een oplossing in de maak was. Hebt u dat ook gehoord? Ja, ook gewoon uit het nieuws dat de minister positief is over een oplossing daarvan. Kijk, het zijn allemaal van die dingen waar nationale regeringen... het maken van een, een overtuigende afspraak voor die euro alleen maar ingewikkelder maken. En uh, dat is hier gebeurd. Nou, dat blijf je dus houden. En vandaar dat ik dus zeg, zeker als het gaat over het in de hand houden van begrotingen. Dat moet niet iedere keer onderwerp zijn van overleg. Maar als je eenmaal de afspraak hebt gemaakt, dan moet je eraan houden. En dan moet het een onafhankelijk instituut zijn, wat op een gegeven moment aan de bel kan trekken dat de regel niet wordt nageleefd. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U luistert mee en ik kom zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. De politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. Dat is onze stelling. Eens 68 procent, oneens 32. En er is door ruim duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Hoe is het mogelijk? De politiek depolitiseren. De volgende suggestie van Buma is ongetwijfeld het depersonaliseren van de directie van het ideale instituut. Dat de problemen moet oplossen waarvoor de politici nu, ook in Nederland, ook Buma, weglopen. Niemand is meer verantwoordelijk. Toch graag een autoriteit? Ik zou zeggen dit is de deur openzetten naar ultrarichts. U mag het in Nederlandse politieke termen zelf invullen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met uh, vroegende wij. Ik uh, vraag me af. Wat, hoe het ooit mogelijk zal zijn. om die zogezegd toegezegde sancties. als een land dit niet aan de eisen voldoet, zoals Griekenland. om die daadwerkelijk uit te voeren. Want als ze zo diep. Uh, al in het moeras zitten. Uh, dan kun je wel uh, boetes opleggen. en geen subsidies meer verstrekken. maar dan. Uh, dan wordt het steeds moeilijker om ook maar iets uh, af te dragen. De bekende kale kip waar niet van de, ja, te plukken dus valt. Die, de kale kip kun je geen veren plukken. Nee. nee, duidelijk. gaan we straks nog even voorleggen. Want u zegt dat maakt dan door zo'n instituut ook niet uit. Nou, dat zou misschien iets schelen. De, uh, de, dat het, uh, ergens, ergens is het natuurlijk een beetje het, nou ja, het verschijven van, uh, uh, van het probleem. Maar uh, wat, die moeten ook weer benoemd worden enzovoorts. Maar... Uh, ja, dat, dat zou natuurlijk ja. wel, als het eenmaal, net als de centrale, Europese Centrale Bank, als het er eenmaal is, dan zou het wellicht wel iets ja. krachtiger kunnen zijn. Okay. Maar, maar ik denk dat het uh, het ergste is uh, om het daadwerkelijk uit te voeren, want uh, daarmee zou dan misschien ook het vertrouwen van de financiële wereld uh, weer een beetje hersteld worden. Ja, Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben ook tegen zo'n bureau. En Ik vind het eigenlijk een uh, bewijs van onmacht. Uh, in, in, de, in de klant had uh, president Rutte uh, vorige week een kop. En er stond in, je kunt het allemaal zelf. Nou, en eigenlijk moet het ook zo zijn dat het ministerie van Financiën... van, van alle EG landen zorgen dat goede ministers komen. Een goed uh, ministerie zodat ze dat zelf kunnen oplossen. Dit is een bewijs van onmacht. Ja, politiek moet het doen, zegt u. Stand.nl, goedemiddag. Dag, met Arjan de Kok. Zeg maar. Ja, ik vind het een prima uh, oplossing. Ik zie het wel als een tijdelijke oplossing. Zolang uh, Europa nog is zoals het nu georganiseerd is, denk ik dat het een prima oplossing is. Komt ook omdat ik de, de landen die het nu bepalen, Frankrijk met Sarkozy en, uh, en Merkel met Duitsland, uh, ook niet vertrouw... Merkel heeft een aantal jaren geleden ook de afspraken met de voeten getreden. Ja. En Sarkozy is meer bezig met de herverkiezing dan met andere dingen. En dan kan zo'n onafhankelijke uh, politie, zoals uh, Van Haas Mabuma dat noemde, kan prima die dingen oplossen. Maar, maar nogmaals, als een tijdelijke oplossing, echte politiek, die zou het in een soort verenigd Europa zelf moeten oplossen. Ja, dank u wel. TNL, goedemiddag. Met Hans Domburg uit Zelhem, ook goedemiddag. Goedemiddag. Ik, ik denk dat het hoog tijd wordt dat de heren politici een keer gaan begrijpen... dat de macht die ze altijd naar zich toe trekken... dat ze dat consequent verkeerd hebben gedaan. Vanaf 2002 en zelfs daarvoor al met de EQ... blijkt gewoon dat het dus niet werkt. Zuid-Europese landen met Noord-Europese landen in nee, één muntunie. Dat werkt dus niet. En als je dus inderdaad, als dat zou kunnen... maar er bestaat geen onafhankelijk instituut. En dat kan je ook niet oprichten, want dan zegt meneer Buma, zegt dan. Ja, maar, maar wij gaan natuurlijk wel de regels bepalen. Ja. En op het moment dat je die politici dat laat doen... dan krijgen ze toch, kijken ze toch in hun achterhoofd altijd weer naar de stembus... terwijl wij naar de economie kunnen kijken. En ik denk dat een onafhankelijk instituut het inderdaad zou kunnen. Maar zelfs de Europese Centrale Bank... die dat al voor een heel groot deel zou moeten kunnen, kan het niet. Want die doet er mogelijk dingen die compleet onverantwoord zijn. Ja. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stampertrouw, Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Met Jacqueline uit Noorwegen spreekt u hallo. Dag. Uh, ja, ik ben uit Noorwegen. En omdat het hier natuurlijk ook een, uh, een beetje een rol speelt en er een is geweest een paar weken geleden... Uh, is 70% nu in Noorwegen tegen uh, het uh, gevalletje EU. En dat ja. is natuurlijk ook te begrijpen met alles wat er gebeurt. Want de, Oren, de Nooren hebben de euro niet, hè, voor de duidelijkheid? Voor nee, de nee. En het gaat toch heel goed met Noorwegen ook? Het gaat heel erg goed met Noorwegen. En uh, met alles wat we hier dus zien in Noorwegen, wat er gebeurt met de EU... Uh, twee jaar geleden was nog 49% voor ervoor om bij de EU te komen. Nu is 70% tegen tegen. Het hmm. zal ook nooit gebeuren. En de Zweden hebben het trouwens... nog even voor meneer Buma... want de Zweden hebben ook uh, hun eigen kroon behouden. En ik kan u vertellen, ik woon vlak naast Zweden... en het gaat heel erg goed met Zweden, financieel. Ja. Dus wat er in dus... Zwitserland nu aan de hand is... want die hebben ook een eigen munt, hè? Ja. Uh, dat, dat geldt daar in Scandinavië helemaal niet, zegt u eigenlijk. Nee, nee dat geldt absoluut niet. En die Zwitsers die, uh, die zitten er natuurlijk middenin... want die zitten echt midden in Europa... tussen noord en zuid in... En uh, ja, dat is natuurlijk, die zitten natuurlijk een beetje uh, geologisch gezien ook een heel erg um, ja, de echte tussenin. Maar dat komt allemaal heus wel goed. Dat komt echt wel goed. <laughs> ja. Maar uh, de Noorden <laughs> houden hun eigen kroon en de Zweden houden ook hun eigen ja. kroon. Maar en die is, zijn er nog steeds wel blij maar mee. Maar wat is uw aanbeveling dan, daar vanuit het hoge uh, Noorden uh, in Europa uh, van, uh, tegen Nederland? Van stap nou maar gewoon uit die euro. Want het maakt helemaal niet uit. Nou, het moet, uh, kijk, zoals het nu gaat, gaat het natuurlijk kanten verkeerd. En het is alleen maar een neerwaartse spiraal. Het komt natuurlijk nooit meer goed. Dit komt gewoon niet goed. Ik heb van de week nog een econoom gehoord bij Knevelen van der Brink. Die ook zei van Griekenland is niet meer goed te krijgen. Die mensen hebben zo'n cultuur, daar krijg je niet een, een, een arm die twintig jaar gebogen heeft gestaan, krijg je niet in een paar nee. jaar meer recht. Dat nee. gaat niet meer. Nee. En als er nog meer landen gaan volgen, ja, ik zie het heel somber in voor de EU. Ja, u, zit, u zit lekker hoog en droog in Noorwegen. Absoluut. Schitterend weer hier. Zonnig. Ja, dank voor het bellen. Graag gedaan. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Zeg het hallo. maar. Ja, hallo. Ja, u spreekt met volgers uit Haarlem. Zeg het maar. U komt weer met een nieuwe commissie. Wie gaat het betalen? Is er zoveel geld dat er zoveel uh, weer voor een commissie is uh, om, om daar uh, de boel... Uh, wie, er, er is een Europese commissie, er is een IMF. We hebben de, onze ministers van buitenlandse zaken. Zouden die de boel niet zelf kunnen oplossen? Nou, ik vind gewoon, mijn standpunt is nu... ...uit de EU stappen. Ja? Dat is mijn mening. Ja. Dank u. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. <laughs> ja, nou, dat gaat wel heel ver. Ik ben voor een onafhankelijk instituut... ...en dat moet natuurlijk weer wel gecontroleerd worden door deskundigen... ...die dus niet zo uh, politiek, economisch, financieel eigen belangen hebben. Want uh, eigenlijk had men voor Kiens moeten... Uh, kiezen voor duurzaam overheidsbeleid. En dan hadden we deze hele toestand ook niet gehad. De econoom, haalt u nu even aan. Ja, ja. Kienz. En ja. Uh, die had het over meer overheidsinmenging uh, en dan wel gecontroleerd. Want men ziet wat dat neoliberale marktwekkingsstelsel teweeg heeft gebracht. Allemaal eigen belang. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stampertnl, Goedemiddag. Hallo? Hallo? Zeg maar. Ja, ja, Europa is eigenlijk het equivalent van België. En de euro redden door een onafhankelijk instituut is echt een sprookje. Maar meneer Buma-Haarsma gelooft in sprookjes. Dus dan moet hij zich vooral aan meneer Trichet vasthouden. Het werkwoord trichet betekent trichet. Het betekent trouwens vals spelen met kaart. <laughs> voor mij is deze man de grootste valse munter van Europa. Nou, Hier laat ik, ik het bij. Ik hoop maar niet dat hij meeluistert. Dank u wel voor het bellen. Ja, het is wel dan zo. Dank u wel voor het bellen, meneer. Uh, we gaan uh, snel terug naar meneer Van Haasma-Buma. Uh, u hebt meegeluisterd? Zeker. Uh, even die mevrouw in Noorwegen. Die raadt ons aan om toch maar gewoon uit de euro te stappen. Ja. Um, maar voor Nederland geldt... Uh, eigenlijk nog veel meer dan voor Zwitserland dat uh, wij een groot exportland zijn. Wat het grootste deel van het geld wat wij in Nederland verdienen... waar wij ons werk aan ontlenen, onze banen, komt uit Europa... En voor ons als Nederland is eigenlijk meer dan enig ander land van de 17 het van belang om die handel goed te laten verlopen. Ja. He, vanuit Rotterdam en vanuit Schiphol, bijvoorbeeld, komen goederen in Nederland die de hele wereld overgaan. En ik was een week geleden bij een bedrijf, een distributiebedrijf in Limburg. Daar werken honderden mensen alleen maar vanwege het feit... dat Nederland een distributieland is in Europa. Met een munt waar ze geen gedoe hebben... dat ze voortdurend bij iedere grens het om moeten wisselen. Dus ze nemen Nederland als springplank voor Europa. Als we zeggen we willen dat anders, betekent dat verlies van heel, heel veel banen... en heel, heel veel welvaart. Ja. En natuurlijk staat die euro op dit moment enorm onder druk. Maar daarom zeg ik ook, het, het moet niet gaan over politieke vragen... van wil ik wel bezuinigen of niet in Italië of in Frankrijk. Nee, politici maken de keuze, maar die moeten dan wel de keuze maken... dat als je, je niet aan de afspraken houdt, dat er dan gewoon een sanctie volgt. Door dat, door je dat wel instituut. Het, door dat instituut, ja. Ja. ja. U hoort ook aan de reactie, hè. Het, gaat een, het, het is een beetje 50-50. Toen is het bij de bellers, op, op de site is het uh, voordeel... Duidelijk dat mensen het ermee eens zijn. Uh, maar mensen zeggen van: Oh, zeggen toch ook heel veel mensen: van het is toch gewoon een zaak van de politiek. Die moeten toch over hun eigen schaduw min of meer heen stappen. Ja, en tegelijk vind ik dat juist het, het, het erkennen als politicus dat je op een gegeven moment een politieagent nodig hebt een vorm is van over je schaduw heen stappen. Want wat die politicus dan tegen de kiezers zegt: het is nogmaals, met name op dit moment Italië bijvoorbeeld, Frankrijk, Spanje, Griekenland die zeggen dan: in uw belang gaan wij zorgen dat ook wij in Italië en Spanje ons verplicht aan regels gaan houden. Ze moeten het sowieso al doen. Die afspraken zijn al in 2002 gemaakt, maar ze doen het niet. En voor het gemeenschappelijke belang... zeg je op een gegeven moment het handhaven van de regel... Dat leggen we uit handen. Niet het maken van een regel, dat doet altijd de politiek. Maar die regel hadden we al. De regel is, je moet je schulden weg, uh, wegwerken. Ah. De handhaving ervan geef je uit handen. Zeg nog even, want u, u komt nu vandaag met het verhaal van dat instituut. Uh, een paar weken geleden kwamen Sarkozy en Merkel met die Europese regering. Daarvan zei u, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. Uh, maar daar bent u op teruggekomen. Uh, hoe, moeten we nu over een paar weken dit instituut ook weer doorstrepen? Of, uh... Nou, ik moet zeggen dat toen uh, Merkel en Sarkozy bij elkaar kwamen... ik wel de neiging had om te zeggen, nou, laten we het van de positieve kant bekijken. Ze komen bij elkaar en gaan doen wat in ieder geval nodig is, een stap voor de toekomst zetten. Het grote probleem waarom dit uiteindelijk niet werkt is dat ze noemen het regering nou, in mijn beeld heeft Europa geen behoefte aan een regering Europa heeft behoefte aan een onafhankelijk instituut en dat maken ze nou weer niet dus het klinkt in eerste instantie als goed dat ze bij elkaar zitten vind ik verstandig, maar het, als je het uitwerkt Blijft ja. er eigenlijk helemaal niets van over. Goed, ze, ze moeten dat als basis nemen en doorschieten naar dat, uh, dat onafhankelijk instituut. We gaan kijken of dat er komt. Uh, bedankt voor uw bijdrage aan standpunt.nl. Graag gedaan. Siebrand van mijn Buurman, fractievoorzitter van het CDA. Als gezegd, de uh, percentage is op onze site 67% is het eens met de stelling. 33% is het oneens. En er is nu door ruim 1100 mensen gestemd. U kunt blijven reageren op de stelling. De politiek moet het oplossen van de eurocrisis overlaten aan een onafhankelijk instituut. Het is uh, tijd voor Jeroen Snel. Hier is hij met de onderwerp ja, Goed, Dit is de dag. De laatste. Echt waar? Ja, het was een zomerbaantje. <laughs> zo doen we dat <laughs> okay. bij de EO. Ik ga weer mijn eigen programma Blauw Bloed maken van de week. Madelon Bino is de gast, de directeur van de uh, liberaal-Joodse gemeente... over de veiligheid van Joodse instellingen. Er is uh, vanavond een uh, kamerdebat over... Uh, of we dat moeten betalen uit gemeenschapsgeld. En natuurlijk gaan we het hebben over de veiligheid van het internet... na nou, ja. al het gedoe rond Diginota. Goed zo, dat allemaal zometeen na twee. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. EK-kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanavond om 7 uur Finland-Nederland. Breed, breed, Kuitriebel. <laughs> Jobet, Jobet, wat een bergaloze goal. NOS langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.